Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. In het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel... moeten vanavond misschien weer mensen buiten slapen. Dat is al twee jaar niet meer gebeurd. Vanwege de drukte werden afgelopen weekend al noodgebouwen neergezet. Het COA dat over de asielopvang gaat, heeft het over een noodsituatie. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt... wil niet dat mensen in die tijdelijke hokken overnachten... want die zijn daar niet geschikt voor. De burgemeester is woedend. Hij zegt dat minister Faber van Asiel mensen bewust in de kou laat staan. De gemeente wil opnieuw een boete opleggen aan het COA. Wopke Hoekstra weet eindelijk wat hij op LinkedIn mag zetten. Hij wordt eurocommissaris voor klimaat en schone groei. Dat zeggen bronnen tegen de NOS. Morgen maakt voorzitter Ursula von der Leyen alle namen van het EU-bestuur bekend... Hoekstra nam eerder de baan van Frans Timmermans over in Europa. De kermis in Mil in Noord-Brabant verloopt onrustig dit jaar. Het Brabants Dagblad schrijft dat stroomkabels van attracties... s'nachts doorgesneden zijn. De kermis en de politie kunnen er niets over zeggen. En iemand heeft geprobeerd om de kerk op hetzelfde plein in brand te steken. Het vuur werd op tijd ontdekt en de schade valt mee. De kerk gaat wel aangifte doen. De Amerikaanse rockband Jane's Addiction heeft hun tour direct gecanceld nadat de zanger van de band gisteravond de gitarist aanviel. Het gebeurde op het podium tijdens een concert in Boston. Het klonk zo. De vrouw van de zanger die zegt dat er voor het optreden veel spanning was tussen de bandleden. Zanger Perry Farrell zou last hebben gehad van het harde geluid op het podium. Nadat de zanger de gitarist te lijf ging, zou die zijn ingestort en heel lang hebben gehuild. Het weer vanavond en vannacht blijft te droog. Het wordt niet kouder dan 12 graden. Morgen eerst bewolkt, maar later meer zon. Het wordt dan maximaal 21 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Dit is Play It Loud Rise, het metalprogramma voor de jonge, opkomende, nieuwe en relatief onbekende namen in de internationale metal scene. Wil je nieuwe fans leren kennen? Dan moet je om de maand luisteren op maandagavond tussen 9 en 11 uur s'avonds naar Play It Loud Rise.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 En zoals de meeste van jullie inmiddels al weten... behandel ik elke week een ander thema... en ben ik sinds vorig jaar begonnen aan een hele nieuwe versie van Play It Loud. Inmiddels bestaan uit zes thema-uitzendingen... waarin ik meer nadruk leg op de nieuwste releases. De Nederlandse florerende metal scene... wisselende gasten, zowel metalfans als bands. De extreme underground metal scene met Ben van Rode. De internationale opkomende metal scene... en houd ik jullie uiteraard op de hoogte... dankzij de wekelijkse metal nieuwtjes en concertagenda's. En vanavond is het tijd voor de derde uitzending van Play It Loud Rise nieuwe aanwinst in het uitgebreide aanbod van Play It Loud, waarin ik om de maand aandacht heb voor de relatief onbekende, opkomende en beginnende internationale metal acts die de support eveneens goed kunnen gebruiken. De vaste Play It Loud luisteraar weet natuurlijk al dat ik elke uitzending een uur begin met de uuropener. En vanavond waren dat de mannen van de Duitse metalband rond Summer Breeze oprichter Achim Oostertaak, Voodoo Voodoekjes, die op 16 augustus hun tweede studioalbum Feel the Curse hebben uitgebracht via Reaper Entertainment. Om deze Vandaag de vieren presenteerde de band ook een videoclip voor het nummer On Wings of Serpent Dreams. De zanger Gerrit gaf hierover commentaar... On Wings of Serpent Dreams is zeker een van de meest pakkende en meest meezingbare nummers op het nieuwe album. Ik krijg het verdomme nummer al weken niet meer uit mijn hoofd. <laughs> maar pakkend moet niet altijd cheesy betekenen. Het is een pakkende knaller met vette riffs, ronde melodieën en een tekst die de relatief complexe inhoud van het concept in slechts een paar woorden samenvat. Naar mijn mening passen Steffi en ik bijzonder goed op dit nummer. Maar Martins ongelofelijke gitaarsolo verdient ook vermelding. Voor de videoshoot mochten we het prachtige kasteel in Niederhalvingen gebruiken als locatie. Een meevaller als het gaat om het panorama en de natuur. We genieten dus. We blijven nog even in Duitsland dankzij Robert Martin Daan... ...bekend als Robse. Hij was jarenlang frontman en feestgerand van de epische metalband Equilibrium. En nu is hij terug met zijn nieuwe band Robse. Hun debuutalbum Harlekin en Krieger... ...is sinds 16 augustus wereldwijd verkrijgbaar bij Reaper Entertainment. En om dit heugelijke feit te vieren... ...presenteerde Robse op de release dag een nieuwe video voor het nummer... ...kleine wijze Vriendenstaube. ...met een gastoptreden van onder meer Stumpen van de Knorkator. Robse merkte op... Ik zong dit lied begin jaren 80 op de kleuterschool en het was al lang een droom van mij om dit lied ooit in een metal gedaan te kleden. Ik belde mijn jeugdidol Stoempen van Knorkator en vroeg hem om een duet op dit nummer, dat hem ook heel bekend is, en hij zei meteen ja. Het resultaat was een levendig nummer dat niet alleen uitnodigt tot hetbengen, maar ook tot nadenken. In deze door oorlog verscheurde wereld wilden we heel graag een kleine statement maken en daarom kozen we voor dit oude DDR-liedje. Dat staat voor vrede. Voor de video konden we meer dan 100 beroemdheden zover krijgen dat ze symbolisch het vredesteken lieten zien en hun eigen kleine verklaring aflegden. En Rob's dus nieuwste single hoor je vanavond bij Play It Loud Rise. Loud op ZFM Standvoort. De magiërs hebben behoorlijk hard gewerkt in hun toren, maar vandaag kregen ze eindelijk een vrije dag, dus gaan ze naar de Drunken Drake in voor een welverdiende leuke tijd. Fire Mage, die we dus net hoorden met hun op 2 augustus uitgekomen nieuwste single Dance with the Fire, ontstond begin 2019 in Porto met het idee om verhalen te vertellen door middel van pakkende metalnummers met elementen, Geïnspireerd door bands als Tier, Corpiclani en Vintrol. Firemage neemt eindelijk de debuutsingle The Brewers op en brengt deze uit tijdens de corona-lockdown in oktober van 2020. En dit nummer behandelt verschillende benaderingen van het folk-metal-genre als een voertuig voor hun kennis en verhalen. Op 2 augustus releaseerde de band dus hun nieuwste single Dance with the Fire, afkomstig van hun debuut-EP Ignis, dat op 1 november van dit jaar zal verschijnen. De nieuwe Zuid-Californische hardcore punkband Holy Blade met zanger-gitarist Alec Faber en gitarist Colin Young, beide van God's Hate en Twitching Tongues, Bassist Mike Cesario van Disgrace en Twitching Tongues en drummer Mac Miller van Cosmic Joke, hebben op 12 augustus hun debuutnummer Only the Dead gedeeld. Dat nu kan worden gestreamd en dit nummer werd gecombineerd met een officiële Derek Rathburn muziekvideo Tevens heeft de band de single release al opgevolgd Door een dag later hun debuut EP Met vijf nummers uit te brengen Ze namen het op met Collins' broer En frequente medewerker Taylor Young In de oorspronkelijke sindsdien gesloten pitstudio. studio Only the Dead van Holy Blade hoor je nu Naar Play It Loud. Het harde gitaarwerk hoort u alleen hier op ZFM Stand. None of us paid out to bear before the breeze. nog niet zo lang terug van een zinderend optreden... op wakken open air zijn de rockers uit Los Angeles... de Mercury Riots alweer terug... met hun zojuist gedraaide, sprankelende nieuwe single... Sweet Melody... van hun op 21 juni verschenen debuutalbum In Solstice. Sweet Melody is een zwoele zomerrit... die rock met een hoog -octaan gehalte combineert met onweerstaanbare, melodieuze hoeks... die het talent van de band laten zien... om gedurfde energie te combineren... dankzij de gedenkwaardige riffs van Felipe Rodrigo... de unieke en charismatische zang van bassist en frontman... Zachary Kibbe en de Rocksteady Pulse van Johnny O'Dell op drums. Door naar Frankrijk waar de nieuwe band Earth Lux werd gevormd door de Franse componist, zanger en multi-instrumentalist Stef Honde en de Braziliaanse componist en drummer Fred Mika. Beide muzikanten werkten eerder samen in de band Sunroad. Begin 2023 besloten Stef en Fred een parallelle band te vormen die zich concentreerde op melodieuze hardrock, maar ook met invloeden uit de jaren 70. Kort nadat hij met het schrijven van liedjes was begonnen nam Fred contact op met zijn Duitse vriend en zanger, componist, producer en multi-instrumentalist Michael Vos om de basgitaar van Earthlux over te nemen. Daarnaast konden in Duitsland woonachtige Britse muzikant en producer Steve Mann nog een topmuzikant en vriend aan boord halen voor de keyboards. De line-up werd uiteindelijk gecompleteerd door de eerste zanger Robin McCauley maar hij werd korte tijd later plotseling opgeroepen om weer bij MSG deel te nemen als de definitieve zanger en om Ronnie Romero te vervangen. Die besloot de groep te verlaten en een solo carrière na te streven. Fred nam contact op met een andere vriend, de Amerikaanse componist, zanger en bassist Mark Balls, om Robin te vervangen. Halverwege 2023 was Earthlux dus volledig gevormd en hongerig naar hun eerste album. En op 26 juli release de band hun tweede pre-release single Paths of Infinity van het titelloze debuutalbum Dat op 23 augustus verschenen is via MetalVille Records. Paths of Infinity is een van de meest pakkende nummers op het album en benadrukt de bovengemiddelde songwriting-kwaliteiten van de muzikanten. Pakkende hoeks worden gecombineerd met een geweldig refrein en creëren een absoluut hoogtepunt van het melodieel. Joseph Hartnell Sharma.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 In het prachtige Noorwegen hoorden we zojuist de volk black metal band Ulf Hetner, waar de band in 1993 werd opgericht door Svein Terje, bekend van Tristania en Arild. Ulf Hetner evolueerde eind jaren 90 door de sint en melodieuze tweede golf van Noorse black metal en maakte een impressie van de scene middels enkele demo's met een door volk beïnvloeden black metal geluid. Hun eerste volledige album, For Itida, wat zich grofweg vertaalt naar vroeger, We zag het levenslicht pas in 2009. De volgende tien jaar droeg Swijn Terje de band als één geheel met het uitbrengen van een paar EP's, maar werkt ook met en onder verschillende namen als Skige, Mirim, Drilaar, Blodorn en Oudevider. Tijdens de pandemie schreef Terjes Ulvetner's tweede album Lekt. Ulf Wettner, Race nu weer als band, inclusief Arield met hernieuwde energie en met Björnar voor alle liedzang en Jan Rune toen op drums. De gevarieerde en agressieve soundscape van het nieuwe album Fios Metal, dat tevens het 30-jarig jubileum van Oef Hetna markeert, is opnieuw een verhaal over lokale Noorse folklore... uitgevoerd met het grimmige geluid van oldschool Noorse black metal. Het bevat acht nummers met heidense melodieën... in frisse, koude en donkere Noorse black metal kunst... met Noorse titels en teksten geïnspireerd door de ontberingen... van oude bergboeren en arbeiders in het winterland van het noorden... dat het land heeft gebouwd. De band releaseerde op 13 augustus een officiële videoclip... voor het zojuist gedraaide nummer Heimat. De extreme metalband Dreamless Veal brengt Artificial Brain gitarist Dan Garguillo Inter Arma en Artificial Brain zanger Mike Paparo en psychocryptic drummer Dave Haley samen. Hun debuutalbum Every Limbo of the Flood, dat volgende maand op 20 september via Relapse verschijnt, wordt aangekondigd als een zwart geblakerd conceptalbum dat de beproevingen volgt van Grief een personage dat ontwaakt uit langdurige losbandigheid en begint aan het langzame en martelen de proces van proberen volledig te verdwijnen Ons eerst kijkje in die donkere wereld kwam op 6 augustus met A Generation of Ice Een furieus spannend nummer met een lyrisch knipoog naar Neil Young En dat de intense beschrijving van het project waarmaakt. En dat nummer hoor je niet. Duitsland, waar de band werd opgericht in 2017 en hun carrière in Essen begon. Vier jongeren verenigden zich om hun trash met Omani met een bon derne aanpak naar de mensen te brengen. Zonder tijd te verspillen hebben ze hun arsenaal uitgebreid met hun eerste officiële release. Hun EP genaamd Use Hate. staan uit drie nummers die niet alleen bewijzen dat ze precies weten wat ze doen, maar ook hun vaardigheden op een professioneel niveau de demonstreert. worden ze met hun nieuwe single en video van Masterheads Collide dat op 31 juli is verschenen en nu te beluisteren is via alle streamingskanalen. Voor het eerste uur er alweer op zit, heb ik nog één blokje opkomende metalband voor Jullie. Normaliter krijgen jullie de wekelijkse metalnieuwtjes van mij te horen, maar in verband met vakantie doe ik dat pas weer tijdens de laatste maandag van september. De concertagenda in het tweede uur krijgen jullie uiteraard straks wel te horen. Wil je op de hoogte blijven van het laatste metalnieuws volg mijn Facebookpagina Play It Loud at ZFM Zandvoort, waar ik al het laatste nieuws met jullie deel. En Duitsland is vanavond goed vertegenwoordigd, want ook de volgende bands in het laatste blokje komen daar vandaan. Te beginnen met Third Wave, dat een van die bands zijn die daar vandaan komen en niet de aandacht krijgt die ze verdienen vanwege hun hoge potentieel. De band is opgericht in 2015 en speelt moderne metal zonder de huidige trends te volgen. En dat soort dingen zegt elke band natuurlijk over zichzelf, maar hun debuutalbum How to Live or Let Die bewees al dat het Vijftal zijn eigen creatieve pad volgt. Third is natuurlijk niet vrij van invloeden maar hun idee van een modern geluid inclusief metalcore invloeden rockende en pakkende momenten en een beetje progressief deuntje, werkt als een tierlier. Op hun tweede album Metamorphosis vind je een dynamisch en veelzijdig contrast Bad van gevoelens. Krachtige delen worden geconfronteerd met soulvolle delen. Een frisse en speelse lichtheid ontmoet serieuze moshpit aanvallen. Op 1 augustus deelde de band hun video voor de nieuwe single Keep Me Blind. En die hoor je nu in het laatste blokje van het eerste uur van Play It Loud. Elke maandagavond op ZFM Zandvoort. natuur natuurlijk traditioneel hard af dankzij de Duitse deathcore band Obey the Kraken met hun tweede en nieuwste single Whispers from the Depths. Obey the Kraken werd in 2023 gevormd en definiëren hun geluid als de essentie voor wat iedereen wil horen in de deathcore. Steeds zwaardere de zang en breakdowns worden gecombineerd met sound design elementen. Die gedurende hun komende nog onaangekondigde debuut EP een doorlopend verhaal blijven vertellen. Tot zo na het nieuws van 10 uur met de tweede uur van Play It Loud Rise en meer nieuwe opkomende internationale metal bands. Blijf dus luisteren. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Goedenavond, Straks ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is opnieuw veel te druk bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Voor het eerst in twee jaar dreigen asielzoekers weer buiten te moeten slapen. Het COA heeft kleine noodgebouwen neergezet bij het aanmeldcentrum...